11 uur in ons met het NMS-journaal. Het hoge water leidt in Midden-Europa nog steeds tot grote problemen. Steden langs de rivieren de Elbe en de Donau worden geëvacueerd. De komende dagen wordt daar mogelijk de hoogste waterstand ooit bereikt. De Elbe heeft in Duitsland bij Maagdenburg een waterstand van meer dan 7 meter bereikt. En dat is nog hoger dan de recordstand van 2002. Toen werd de regio getroffen door enorme overstromingen die de vloed van de eeuw werden genoemd. Meer in het zuiden maakt Hongarije zich op voor de ergste overstroming uit de geschiedenis. Verwacht wordt dat de Donau daar maandag de hoogste stand bereikt. Mogelijk moeten tienduizenden Hongaren hun huis uit. Ook in de Boedapest Budapest worden voorbereidingen getroffen voor massale evacuaties. Het kabinet gaat de jaarlijks toegestaande pensioenopbouw minder hard verlagen. In het sociaal akkoord werd 250 miljoen vrijgemaakt om de pijn te verzachten. Werkgevers en werknemers hebben staatssecretaris Wekers laten weten... dat met die 250 miljoen het opbouwpercentage kan worden verhoogd... van 1,75 naar 1,85 procent. President Obama verdedigt dat zijn regering... structureel informatie van burgers en bedrijven laat aftappen. Obama zegt dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd... die tegemoetkomen aan privacywetgeving. De president wijst erop dat de geheime dienst... met de informatie terreuraanvallen kan voorkomen. Het kabinet vindt dat telecomproviders... gestolen smartphones onbruikbaar moeten maken. Volgens het kabinet is in het buitenland gebleken... dat het aantal diefstallen van smartphones... flink kan worden teruggebracht als de providers ze op afstand onbruikbaar maken. Dat komt doordat die blokkering vrijwel niet te omzeilen is door de dieven. In China zijn 42 mensen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in brand vloog. Zeker 30 mensen raakten gewond. Op foto's is te zien dat de bus volledig is uitgebrand. Het ongeluk gebeurde tijdens de avondspits in de havenstad Xiamen in het zuidoosten van China. De bus zat op dat moment helemaal vol. De musical Soldaat van Oranje heeft vanavond zijn miljoenste bezoeker ontvangen. Die werd voor het begin van de voorstelling ontvangen door de producenten De Levita en boot. De musicalversie van het boek van Erik Hazelhoff-Rulsoma ging op 30 oktober 2010 in première. De voorstelling van vanavond was de 911e. Amateurvoetbalclub Alfonse Boys wordt voor straf teruggezet van de hoofdklasse naar de eerste klasse. De club wordt gestraft voor de massale vechtpartij zondag bij de play-off-wedstrijd tegen Haaglandia. De club uit Alfa aan de Rijn moet bovendien een boete van 200 euro betalen en moet drie wedstrijden zonder publiek spelen. België is dicht bij de kwalificatie voor het WK-voetbal. De Belgen wonnen thuis met 2-1 van Servië, dat vrijwel zeker is uitgeschakeld. De Belgen hebben nog één concurrent, Kroatië. En dat land verloor uit met 1-0 van Schotland. In groep A leidt België nu met drie punten voorsprong op Kroatië. De mannenfinale op Roland Garros wordt een Spaans onderontje. Na Rafael Nadal heeft David Ferrer zich ook geplaatst voor de finale. Ferrer won in drie sets van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Nadal won in vijf sets van Djokovic. En dan het weer vanavond en vannacht. Droogt, koelt af tot 9 graden. Morgen aan de kust: wolkenvelden en 14 graden op de wadden. In het binnenland: veel zon en het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NON Channel.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 Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Die mensen die via Twitter en Facebook zo tekeer gaan over Big Brother, de NSA en de aanval op hun privacy. En dan twee minuten later langs dezelfde weg iedereen in detail vertellen wat ze deze vrijdagavond allemaal gaan doen. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Verontwaardiging na berichtgeving in The Guardian en The Washington Post... over de Amerikaanse inlichtingendiensten... die zich ook in Europa op grote schaal toegang verwerven... tot gegevens van particulieren bij telefoonmaatschappijen... internetproviders, Google, Facebook en noem maar op. Amerika als glurende buur. We spreken er zo meteen over. Prinses Margriet ontving vandaag als erevoorzitter van het Rode Kruis... vrijwillige hulpverleners van de Syrische Halve Rode Maan... Kort na die ontmoeting sprak ik de prinses. De Vira is definitief mislukt, dat besluit nam de ministerraad vandaag. Hoe nu verder? Die vraag legden we voor aan vicepremier Asher. En om vijf voor twaalf, Sheikh Al-Walid bin Talal is boos... op de makers van de Forbes Rich List, zeg maar de Amerikaanse quote 500. Want die hebben durven schrijven dat hij slechts 20 miljard bezit. En dat is veel te weinig, zegt de Sheikh. Maar laten we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 7 juni. Deze treinen zijn gewoon niet deugdelijk en worden ook niet meer deugdelijk. U hoorde minister Dijsselbloem van Financiën met de eindconclusie over de Vira. De NS stopt met deze snelheidstrein, maar wat gebeurt er met de Vira's die de NS al heeft besteld? Ja, die worden dus afbesteld, neem ik aan, door de NS. En de NS moet vervolgens proberen het al betaalde geld uh, terug te halen. En dat gaat dan om ongeveer 200 miljoen euro. Maar stel nou dat er geen cent terugkomt. Ja, dat, uh, op het moment dat dat geld niet zou terugkomen van die treinen. Uh, dan gaat die rekening dus naar ons allemaal. Want de NS is ook van ons allemaal. En maakt de NS kans op een schadevergoeding? Dat lijkt mij wel, maar het zal juristenvoer worden. Verder met de afluisterpraktijken van de Amerikaanse Veiligheidsdienst. De Washington Post ontdekte dat die diensten internetverkeer bespioneren, ook in Nederland. En dat vindt burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom niet leuk. Dat is een grof schandaal. In een vrij land horen we niet uh, op grote schaal onschuldige burgers... op deze manier af te luisteren met hun meest com intieme communicatie... Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich zorgen. Internet gaat stuk als er steeds achter onze ruggen om allerlei mensen aan die informatie kan komen, zodat je er enige kijk op hebt. Ook in Amerika zelf worden telefoongesprekken afgeluisterd. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Beuner, denkt dat de president hier vast een goede verklaring voor heeft the administration considers uh, this a critical tool in protecting our nation from the threats of uh, of a terrorist attack. Nou, vertel het dan maar uh, Obama. Uh, you can't have 100% security and also then have 100% privacy. Ja, we zouden toch wel iets meer uitleg willen hebben. Als uh, you know, we're we're going have to make some choices uh, as a society. Sommige Amerikanen vinden het overigens prima dat ze worden afgeluisterd. Do. Op internet is een video opgedoken waar Syrische strijders een man hebben onthoofd. En als u goed luisterde, dan hoorde u dat er iemand Nederlands sprak op die video. De Vlaamse en Nederlandse justitie kijken dan ook of er aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek. Tot slot dierenleed in Rotterdam-Noord. Bij een handelaar in exotische dieren zijn tientallen dode beesten gevonden. Ze lagen in zakken op de grond in zijn winkel. Maal gooi je ze in de vriezer, tuurlijk. Dat ben ik helemaal met iedereen eens. Dat is een hele stomme fout van me. Het was al dood. Ik heb het alleen niet in de vriezer gegooid. En waarom niet? Ik heb met mijn stomme kop de vriezer heen. Heb ik ook plaats staan en die is dichtgevroren. Er zouden ook zeldzame vossen tussen zitten. En de, de bewuste vossen, dat zijn geen vossen, dat zijn dingo's. En die dingo's waren niet eens van mij, want die waren, zijn van een collega van me... die ze eigenlijk op zou komen halen. De eigenaar beweert dat alle dieren dood waren bij ontvangst. Behalve dan die dingo's. Ik zeg heel eerlijk, ik ben niet gauw bang van beesten. Maar van deze dingo's, hij, ik, ik weet niet wat er mee aan de hand was... maar ik durfde er nog niet een bak vreten bij te zetten. Dus? Die zijn dood. Gegaan? Ja, ze zijn dood gegaan van verhongering. Ja, dat krijg ik heel eerlijk toe. Ja. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De amateur voetbalwedstrijd tussen Alvense Boys en Haaglandia. ontaarde afgelopen zondag in een massale vechtpartij. De KNVB heeft Alvense Boys vanavond laten weten. dat voor straf de club wordt teruggezet van de hoofdklasse naar de eerste klasse. Aan de telefoon nu de voorzitter, Bob Valkenburg. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw eerste reactie? Ja, gesteld en verslagen. Uh, en zeker ook omdat. Uh, wij er alles aan hebben gedaan om uh, een sportief uh, verlopende wedstrijd uh, om die tot een goed einde te brengen. En dan word je door een aantal uh, buitenstaanders, uh, die zich uh, noodzakelijk, noodzakelijk vonden om zich te bemoeien met wat datgene op het veld gebeurde, uh, word je uiteindelijk uh, gestraft door de KVB. Want wat is er nou precies gebeurd? Er, er zijn filmopnames van, het ziet er chaotisch uit, er wordt gevoetbald en ja. ineens lijkt het wel alsof, alsof iedereen op het veld met elkaar staat de matten. Waar is die nou, misgegaan? We, we hebben gisteren een marathonzitting gehad... zo'n beetje bij de terugcommissie van de KNVB. En uh, daaruit blijkt ook dat... Uh, eigenlijk spelers over en weer elkaar niet veel verwijten... maar dat met name een incidentje... wat aan het eind van de wedstrijd... Uh, na het laatste fluitsignaal uh, plaatsvond... aanleiding gaf uh, voor supporters... om massaal het veld op te, te stormen. En dat de ontaarde toen in een uh, vechtpartij die zich uh, verplaatste van een deel van het veld naar uh, zeg maar de ingang van de tribunes. Uh, ja En dat is aanleiding geweest voor de terugcommissie om ons uh, te veroordelen. Jullie hoopten eigenlijk op een promotie en nu zijn jullie uh, teruggezet. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een flinke tegenslag is. Ja, we zijn buitengewoon teleurgesteld. en. Uh, wat ik gisteravond ook bij de Tuchtermisje heb gezegd, uh, dit is de, de ergste nachtmerrie die je als bestuur kan overkomen. Uh, waar je geen enkele, eigenlijk geen enkele invloed op hebt. Uh, als er een stel mafketels van de tribune afstormt en over de hekken springt om uh, sp uh, zich te bemoeien met uh, spelers en uh, daaruit uh, vloed dan een vechtpartij voort. Ja, dat is, dat is wat je gewoon niet kunt voorkomen. Nee, echt niet. Dat heeft is u niet... Het ik kan me voorstellen dat u ook wel heeft gedacht van, goh, eigenlijk had ik misschien iets anders moeten doen. Nou, wat kun je hier dan doen? Als je gaat kijken naar wat er gebeurd is in het verleden. We hebben het, de, de, het overlijden van Ries van de Nieuwenhuizen gehad. En daarna zijn er zoveel incidenten geweest weer. En de KVB zegt, ja, je moet de veiligheidsnormen aanscherpen. Je moet van alles en nog wat. Maar uiteindelijk ben je afhankelijk van een aantal vrijwilligers binnen zo'n vereniging. En als er dan een stel supporters uh, aanwezig is die uh, va, va, uh, uh, zin heeft om te gaan rellen en om te gaan matten. Hoe kun je dat in godsnaam voorkomen? Ja, hekken van twee meter hoog om de velden te gaan zetten. Denkt u dat dit gaat helpen? Dat, dat de club gestraft wordt uh, in, in zeg maar de, de competitie? Denkt u dat dat invloed heeft op eventuele relschoppers? Absoluut niet. Ik ben ervan overtuigd dat volgende weekend, of als de competitie zo meteen weer begint... We weer te maken krijgen met dit soort incidenten. En er clubs zijn die zeggen van, uh, we kunnen er niks aan doen. En die worden weer gestraft door de KNVB. Ik wens u veel succes in de volgende competitie dan in de eerste klasse. Bob Valkenburg, dank, wel. dank u wel. Ja hoor, graag gedaan ga verder met de krant vanmorgen, Anouk Thijssen. Steeds meer mensen hebben zoveel schulden dat ze in de problemen komen. Trouwens, schrijft dat op basis van het jaarverslag van de Vereniging voor Schuldhulpverleners. Vorig jaar kwamen daar 11 meer aanvragen binnen. Volgens de vereniging is dat een ongekende stijging. Het aantal huiseigenaren dat aanklopte nam zelfs met 50 toe. Daarom komt de Vereniging voor Schuldhulpverleners met een nieuwe richtlijn voor de leeuwen. Voor de, voor de leden, hoor dat dan. Ook woningbezitters hebben recht op hulp en hoeven niet meteen hun huis te verkopen. Een woordvoerder zegt in Trouw dat gemeenten nog te vaak denken... dat bij inkomens boven een bepaald bedrag de problemen wel los zullen lopen. Maar dan hebben ze alsnog later hulp nodig. Het Algemeen Dagblad schrijft dat zorginstellingen miljoenen euro's hamsteren op de bank... uit angst voor hun onzekere toekomst. Bewoners en medewerkers van zorginstellingen voelen ondertussen de bezuinigingen. Er wordt geknibbeld op de zorg. Dan maar niet douchen en geen middagdutje. Dat staat volgens het Algemeen Dagblad in schril contrast... met de financiële cijfers van de instellingen. Uit de jaarverslagen blijkt dat de meeste flinke winsten hebben geboekt. Maar het geld wordt op een rekening weggezet. Staatssecretaris Van Rijn noemt het in het Algemeen Dagblad... instellingen die onvoldoende zorg leveren en veel geld op de rekening aanspreken. Op hun keuzes. Ruim 3500 postbusfirma's in Nederland overtreden de wet... door niet op tijd of zelfs nooit hun jaarrekening in te leveren... bij de Kamer van Koophandel. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant onder ruim 18.000 postbusfirma's. Bedrijven hebben de Postbus-firma's hier opgericht om wereldwijd minder belasting te betalen. Van deze firma's heeft zeker 19% hun jaarrekening niet op tijd ingeleverd, schrijft de Volkskrant. Van nog eens 10% bestaat het sterke vermoeden dat ze de wet overtreden. Volgens de Nederlandse wet moet een onderneming binnen 13 maanden na sluiting van het boekjaar de cijfers inleveren. Maar van veel overtredende bedrijven ontbreken ook de jaarverslagen uit 2009 en 2008. Bestuurders van bedrijven die de wet overtreden worden in de praktijk zelden vervolgd, al dus. De Volkskrant. Mensen van wie het huis wordt opgewarmd door stadsverwarming... vinden dat energiebedrijven woekerprijzen rekenen voor het warmstoken van hun huis. Dat meldt de Telegraaf. Bij stadsverwarming wordt het huis opgewarmd door de restwarmte van stroomcentrales... en afvalverbrandingscentrales. En ook de vereniging Eigen Huis zegt in de Telegraaf dat mensen te veel betalen... en dat de prijs mogelijk omlaag kan. De nieuwe warmtewet zou alles moeten oplossen. Daarin staat geregeld dat er geen hogere prijzen voor stadsverwarming mogen worden gevraagd. Maar de wet laat al tien jaar op zich wachten. Verwacht wordt dat het nu volgend jaar toch ingaat. In Noorwegen staat de nieuwe Noorse Bijbelvertaling bovenaan de lijst met meest verkochte boeken. Met dat nieuws komt het Nederlands Dagblad. Vorig jaar zijn 160.000 exemplaren ervan verkocht. En daarmee verslaat die nieuwe vertaling zelfs de populaire roman Fifty Shades of Grey. Het succes is opmerkelijk, schrijft de krant, omdat niet meer dan 1% van de Nooren nog regelmatig naar de kerk gaat. Volgens Noorse Geestelijke is het enthousiasme voor de Bijbelvertaling te danken aan het feit dat de nieuwe vertaling makkelijker leest... en meer bij de tijd is dan de vorige vertaling van 30 jaar geleden. Maar aan de lancering van de Bijbel ging ook een grootscheepse media... Campagne vooraf. Daarin werd de vertaling gepromoot alsof het populaire fictie betrof, en dat lijkt gewerkt te hebben. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Andy Burroughs, if I had a heart. Gewone burgers worden het slachtoffer van de steeds chaotischer... en gewelddadiger burgeroorlog in Syrië. Vrijwilligers van de Halve Rode Maan... proberen in haast onmogelijke omstandigheden nog hulp te bieden. Vanmiddag ontving prinses Margriet in Den Haag... de president van de Syrische Rode Halve Maan en een aantal vrijwilligers. En ze vroeg om aandacht voor de humanitaire ramp... die de Syrische bevolking treft. Kort na die ontmoeting sprak ik de prinses. Prinses Margriet, Koninklijke Hoogheid... dank dat u met ons wilde praten. Leuk om u in het programma te hebben. U heeft zojuist gesproken met Rahman Attar... de president van de Syrische Rode Halve Maan... zeg maar het Syrische Rode Kruis. Hoe was de stemming in het gesprek? Nou, het was heel fijn dat hij naar Nederland kon komen. En hij heeft twee van, van zijn vrijwilligers ook meegenomen. En om uit hun mond dan ook hun verhalen te horen... wat toch altijd heel aangrijpend is... Ik heb veel contact met dokter Attar. We zitten samen in het bestuur van de federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen. Maar het is heel fijn dat hij hier kon komen en het is altijd een, een, een dierbaar weerzien. Waarom is zo'n ontmoeting belangrijk? De ontmoeting is heel belangrijk voor de Syrische Halve Maan. Omdat ja, wij zijn eigenlijk hun pleitbezorgers maar ze kunnen het natuurlijk zelf het beste hun eigen pleit bezorgen. om duidelijk te maken. dat het Syrische Halve Maan. een organisatie is die werkelijk. neutraal is. en onpartijdig. en aan iedereen. aan alle uh, slachtoffers hulp biedt. Alle mensen die getroffen worden. door dit conflict zijn voor de Syrische. vrijwilligers. het zijn bijna voornamelijk alleen maar vrijwilligers. zijn gelijk. En. Eerlijk gezegd is zoals zij de grondbeginselen beleven en uh, voorleven is een voorbeeld voor ons allen. Want wij worden natuurlijk niet zo getest als zij om werkelijk je beginselen uh, zo getrouwd te zijn. Maar wat voor verhalen heeft u vandaag gehoord van die vrijwilligers die daar in Syrië aan het werk zijn? Ze zij hebben uitgelegd uh, wat hun werk was. Uh, ze zijn eigenlijk 24 uur in touw. In, uh, in twee shifts. Dus de ene heeft de dagshift en de andere heeft de nachtshift. En het is ongelooflijk zwaar. Ze gaan naar de, de, de gevaarlijkste uh, plaatsen. Ze moeten naar uh, explosies en, en andere geweldsituaties. Uh, en uh, hun eigen leven zetten ze daarbij op het spel. Ook dokter Attar zelf uh, zet zijn leven op het spel... Het zijn, het, we praten niet hier over een vrijwilligersorganisatie die uh, mooi werk doet. Maar het zijn echt mensen die hun leven, hun leven op het spel zetten. En zij, het zijn jonge mensen, dat is heel indrukwekkend. Vreselijk, vreselijk overtuigd uh, dat dit de enige manier is om in dit conflict... Zoals ze het zelf zeggen, echt iets te kunnen doen voor andere mensen. En dat zien zij alleen maar mogelijk via... Uh, de Syrische maan Er was uh, veel te doen afgelopen week over uh, QCR. Er zijn ook andere uh, plekken waar uh, hulpverleners niet welkom zijn. Wat betreft uh, de regeringstroepen. Kunnen zij op alle plekken nog wel werk doen? Ze kunnen niet altijd overal komen. Uh, uh, toegang is altijd het kan altijd een probleem zijn. Omdat dat moet, moet uh, onderhandeld worden met alle strijdende partijen. En u weet ook dat er zijn veel strijdende partijen in dit conflict. Dat maakt het heel ingewikkeld. En vaak als ze al toegang bedongen hebben, dan nog worden ze be beschoten. Er zijn al twintig vrijwilligers die het leven hebben gelaten. Die zijn omgekomen. En er zijn ongeveer tien vrijwilligers in de gevangenschap. Dus het is echt een gevaarlijk bestaan wat ze daar leiden. Haalt het nog iets uit of is het, is het vechten tegen de bierkaai? Nee het haalt wel iets uit want het laat zien dat er toch nog menselijkheid bestaat zelfs in zo'n vreselijk conflict en dat geeft de mensen hoop. Hoe ziet u de rol van het Nederlandse uh, Rode Kruis want, want u bent de erevoorzitter u heeft vandaag die ontmoeting gehad. Um, hoe ziet u de rol van het Nederlandse Rode Kruis erin? Ja ik zie dat als pleitbezorger, omdat wij natuurlijk niet zelf ter plekke met hun zij aan zij uh, daar de eerste hulp verlenen. En daar ook uh, de eerste medische hulp verlenen. Met, uh, maar wij zijn wel uh, al jaren met uh, de Sierse Rode we in contact. En we hebben al jarenlang een hele goede verstandhouding opgebouwd. Het geeft ook vertrouwen, wederzijds vertrouwen hebben we in elkaar... En de mobiele klinieken die nu zo ontzettend veel goed werk doen, die, daar zijn wij ook ongeveer al tien jaar geleden mee gestart. En het was om andere redenen, maar ze kunnen dus nu heel prachtig hiervoor worden ingezet. En uh, wij geven ze dus uh, voedsel en medicijnen en alle primaire dingen die nodig zijn. Maar dat moet nog steeds veel en veel meer. Hoe zit u uw persoonlijke rol als, als uh, erevoorzitter van uh, het Rode Kruis? Wat, wat kunt u doen? Nou, ik zit uh, namens het Nederlands Rode Kruis in het bestuur van de federatie, wat ik net zei, internationale federatie. En daar hebben we wel degelijk een stem, en die laten we ook horen, uh, om, om Syrië te steunen. Er is ook net een, uh, een beroep uitgegaan, wat dan een mooi Engels woord appeal heet, uh, om te laten zien wat er nog nodig is. En uh, dat ondersteunen wij natuurlijk van harte. Om, uh, dat is wat wij kunnen doen. En wat, ja, dus eigenlijk wat ik persoonlijk kan doen is hetzelfde wat het Nederlandse Rode Ruis kan doen. Er is een uh, hulpactie geweest in Nederland. En mm. uh, bij veel mensen was uh, de houding... Uh, ik, ik geef niet, want er, er heerst zoveel machteloosheid. Het is zo'n ingewikkeld conflict. Uh, wat kunnen die hulporganisaties doen? Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Stelt u zich voor dat u in die situatie was en niemand kwam u helpen? U had geen drinken, u had geen eten, u had geen medische hulp. U durfde niet naar het ziekenhuis omdat u daar alsnog in gevangenis kunt belanden. Hoe zou u dat voelen? Probeert u zich eens in te denken hoe het is om aan hun kant te staan... en dan je medemens zo in de koude zout laten staan? We hebben nog steeds Giro 6868. We bereiken maar 40% van de getroffenen. En dan nog niet eens voldoende. Dus uh, die 60% moeten er nog bij. Ze hebben medicijnen nodig, ze hebben water nodig. Ze hebben uh, alle basisdingen nodig. Zoals dekens, tenten en. Uh, ja, noem het maar op. Om gewoon te kunnen overleven. U heeft de hele middag uh, verhalen gehoord van, van vrijwilligers uh, uh, van uh, meneer Attar. Heeft het u aangegrepen? Het greep me altijd aan. Uh, ze hadden. Ik kom. Net uit Genève, eigenlijk, waar ik ook met hem samen was. En hij heeft ons uh, regelmatig, als we daar zijn, laat hij ons ook films zien van hoe de situatie is. En uh, dan moet ik eerlijk zeggen dat uh, ook uh, dat de meeste bestuursleden dan toch echt wel moeite hebben om hun tranen te bedwingen. K kunt u een voorbeeld geven van iets wat u, wat u heeft gehoord vandaag, dat u echt aangrijpend vond? Ja, ik vind die jonge mensen die zo'n jong meisje wat studeert en die, die um, zich volledig eigenlijk uh, hiervoor inzet zonder zich eigenlijk te bedenken wat het, wat het, haar, wat, wat het voor haar zou kunnen betekenen qua gevaar dat, dat, ja, dat vind ik toch wel heel aangrijpend en haar enthousiasme en ze zegt mag ik praten mag ik het vertellen um, ja dat, dat, dat vind ik aangrijpend heeft u hoop in, in dit conflict? Omdat, omdat het zo'n complex conflict is met, met, met zoveel uh, verhalen. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat het ook uitzichtloos overkomt. Het komt heel verwarrend over. Als u het zo vraagt, dan, wilt, dan zou je mo moeten willen weten welk uitzicht je hebt. Uh, daar gaan wij als Rode Kruis natuurlijk niet over. Nee, uit. dat snap ik. En kijk, we hebben ook een slogan, even war has limits. En de, de, mens, het, de menselijkheid in, in de oorlog geeft hoop, vind ik, dat je het allemaal niet voor niks doet. Dank u wel voor dit gesprek. Prinses Margriet. en dat was uh, een gesprek dat vanmiddag werd opgenomen. <tip>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 Bruni Kerkama Ja, we gaan het hebben over de Amerikaanse Veiligheidsdiensten. Want ze weten bijna alles. Zo blijkt vandaag. Ze kunnen overal bij Facebook, Google, Microsoft. Noem maar op. We hebben hier twee deskundigen in de, de studio. Amerika-deskundige Koen Petersen en internetjournalist Breno de Winter. Goedenavond uh, allebei. Goedenavond. Meneer de Winter, laat ik met u beginnen als uh, internetspecialist. Uh, um, wat er vanochtend werd onthuld, wist u dat eigenlijk al? Ja, dat was eigenlijk wel bekend en, en daar is ook al veel voor gewaarschuwd. Uh, een mooi voorbeeld is dat, dat vorig jaar Julian Assange er nog eens een keer heel specifiek op wees en ook precies dit noemde. Uh, en daarnaast was het eigenlijk wel een soort publiek geheim uh, dat, dat vooral de NSA die die Amerikaanse geheime dienst daar wel fors mee bezig was. Uh, wie treft het schandaal? De Amerikaanse geheime dienst of al die bedrijven die de gegevens gewoon maar weggeven? Ja, nee, het is niet gewoon maar weggeven. Wat zij krijgen is een National Security Letter. Dat is een, een uh, ja, wat het woord al zegt, een brief. En daarin staat dat zij maar te leveren hebben. En dat het ook onder grote geheimhouding valt. Er zijn ook een aantal bedrijven geweest waarvan managers hebben gezegd... wij wisten hier niet van. Dat kan volledig waar zijn, hè. Het kan zijn dat, dat net dat laagje daarboven het wel wist. Uh, en gewoon onder geheimhouding staat. En overtreed je die geheimhouding, dan riskeer je tientallen jaren zo. Koen Petersen, um, Obama zei, nou ja, 100% veiligheid en 100% privacy, dat gaat nou eenmaal niet samen. Klopt. En hij zei, dit gaat er niet over dat wij uh, luisteren naar iemands telefoongesprek. We willen alleen af en toe weten wie met wie in contact staat. Maar het opmerkelijk is, dat ging alleen over Amerikaanse burgers, deze verdediging. Ja, wat je ziet bij uh, Obama is dat hij nu uh, wegrelativeert. Uh, toen hij nog senator was en uh, campagne voerde om president te worden... heeft hij zich uh, tegen deze praktijken die onder Bush begonnen zijn... grootschalig uh, fors verzet. Uh, er is een uh, juridische basis om dit uh, te doen. En het schandaal zit niet zozeer in het overtreden van de wet zoals het eruit ziet. Maar wel in het veel groter uh, opzet van het programma door Obama. Hij heeft die programma's zeer geïntensiveerd. Tegen alles wat hij politiek geroepen heeft. En het gat tussen wat hij riep en wat hij doet is heel erg groot. En dat brengt hem in politieke problemen. Brenno um, de Winter, is, is het zo dat hij bij Europese burgers dingen wel doet... die hij bij Amerikaanse burgers niet doet? Dat is exact wat hij gezegd heeft. Het uh, ging niet om de Amerikaanse burgers. Um, maar wij als een soort tweede rangs burgers lijkt het bijna. Um, wij zijn wel elke keer aan de beurt. Hij, hij maakt complete profielen van ons leven. En misschien weet hij wel meer van ons leven... dan bijvoorbeeld uh, wij zelf weten of onze partner weet... Want hij kan tot op detailniveau niet alleen zien welke documenten er gemaakt zijn of wat je doet. Maar ook uh, met wie je in verbinding staat. Um, wanneer je begint met het gebruik van Facebook, wanneer je ermee stopt aan het einde van de dag. Wacht even, hoor. Dit, dit begint aardig paranoïde te klinken. Alsof de ja, president uiteindelijk... van Amerika wel mijn mail leest, terwijl er zelf niet eens aan toe kon. Uh, ja, nou ja, maar het is natuurlijk wel wat er geautomatiseerd wel gebeurt. Uh, dit is misschien wel het grootste big data project wat wij ooit kennen. Hè? Dus met, met hele grote hoeveelheden data analyses maken. en, en kringen van, van contacten ook, ook aanleggen. zodat je precies weet wie met wie in verbinding staat. En hij zegt dan van ja, dat is nodig om, om terrorisme te voorkomen. Hij maakt het ook niet verder concreet. Um, maar het is wel, het is wel wat gebeurd. Is dat überhaupt wel te doen om. om iedereen in de gaten te houden... of alle contacten, um, de, iedereen die met elkaar in verbinding staat... om dat allemaal uh, bij te houden. Want volgens mij verzuip je binnen Nee, binnen dat is no ook, het is data. ook vrij religieus dat je bijna gelooft... dat je gelooft dat dit zou werken. En we hebben natuurlijk in de geschiedenis gezien... dat het helemaal niet werkt. Hè? We hebben eerder van dit soort grote uh, trajecten gezien. Het uh, Laatst was natuurlijk de Stasi in, in Oost-Duitsland. En terwijl de muur omviel, hadden zij zelf niet echt in de gaten... dat dat aan het gebeuren was. Dus of het effectief is... Um, dat, dat weten we niet. Het heeft wel in, in de potentie in zich om heel gevaarlijk te zijn. Het kan ideaal zijn ook voor, voor het uh, afvangen van bedrijfsgeheimen. Waarom zou het nog meer gevaarlijk kunnen zijn, behalve bedrijfsgeheimen? Nou, je kunt mensen onschuldig opeens aanmerken als zijn een potentieel gevaar. In het feit dat wij nu pas formeel weten dat dit speelt... nu kunnen we pas de vragen gaan stellen, ja, maar hoe werkt dat dan? En wanneer kom je op een bepaalde luist die, die ongewenst is? Nu beginnen misschien mensen te begrijpen... waarom zij uh, niet zomaar meer mogen vliegen in, in de Verenigde. Staten. Dat zijn allemaal hele vage criteria. En het lastige is dat elke keer dus Obama het gesprek uit de weg gaat... of een maatregel effectief is. Want hij heeft het dus gewoon uit het publieke debat gehouden. Het, het is bijna heel Nederlands, hè? want wij doen ook heel veel van dit soort maatregelen. En vluchten ook elke keer weg voor het publieke debat. Ja, over die verdachtmaking, dat zou dan zo werken dat je een profiel maakt van een, een typische terrorist. Vliegt af en toe naar Jemen, uh, um, houdt van cash geld, uh, komt veel in bepaalde gebieden... leest bepaalde websites. Nou ja, maar op en dan... dat hoeft niet eens. Dat hoeft niet eens. We hebben een voorbeeld gezien van iemand in Duitsland. Uh, die, die had op een gegeven moment een contact met vrienden van vroeger. En daarvan heeft de Duitse geheime dienst vastgesteld dat uh, dat heel erg verdacht was. Omdat hij ook nog eens een keer niet lid was van een politieke partij. Dus het kan, en hij had ook nog eens een keer geschiedenis gestudeerd. En dat moest dan wel terroristisch zijn. Dus je weet niet welke bizarre parameters men in hun hoofd heeft. We hebben in, in, in de Verenigde Staten gezien uh, dat op een gegeven moment... zo'n zo nieuwsbalk onderaan een scherm bij Al Jazeera reden was... om een 747 van British Airways te laten landen en dat vliegtuig te bestormen. Kortom, je kunt plotseling verdachten zijn. En zonder dat je weet ja, waarom. En dan... kan op echt de meest bizarre parameters gaan. En dat maakt het je een Misschien een baan niet of wat dan ook. Koen Petersen, um, voor Obama is dit niet leuk dat er nu weer een schandaal tevoorschijn komt. Want hij heeft al best een reeks schandalen achter zich de laatste weken. Ja, een maand geleden werd hij eigenlijk een korte tijd overvallen door drie kwesties. Eén was dat de uh, aanslag in, uh, in, in Algerije op die. Uh, of in, uh, in Libië. Uh, in Benghazi, op die uh, diplomaten waar diplomaten uh, om het leven kwamen... en waarvan werd gezegd buitenlandse zaken liegen over de ware toedracht. Daarnaast heeft de Belastingdienst uh, politieke vijanden van Obama onder loep gelegd... en daarvan werd gezegd hij gebruikt die dienst om zijn politieke vijanden het leven lastig te maken. De Tea Party. Onder uh, onder dan de Tea Party en andere uh, conservatieve groeperingen. Uh, en daarnaast werd ook bekend dat uh, gegevens, communicatiegegevens van journalisten van Associated Press... Uh, uh, onder het loep waren genomen... en waren uh, uh, verzameld door het ministerie van Justitie. Nu komen deze zaken erbij. En het uh, probleem is niet zozeer of er een uh, wettelijke basis is of niet. Maar Obama staat bekend als een president... die gelooft in een grote, sterke, actieve overheid. Amerikanen houden daar niet van. En het feit dat de overheid ook nog met deze... Uh, voor burgers toch schimmige en privacygevoelige zaken... heel actief bezig is, geeft een erg big brother gevoel. En daar zijn Amerikanen extreem allergisch voor. Ja, dit is eigenlijk... Ook een, een beetje een soort droom voor de Tea Party. Want nu hebben ze eindelijk iemand die ze verantwoordelijk kunnen stellen voor die gevreesde big government. Ja, het is, uh, het is wat dat betreft is het, uh, is het uh, ja, feest voor, uh, voor de um, anti-Obama-mensen. Um, het is altijd: uh, he, het is een keurige man, hij ziet er netjes uit, heeft een mooi gezin. Maar eigenlijk is het iemand die uh, het staatsapparaat wil gebruiken om ze weer op te leggen. Uh, eerst met actieve programma's, zoals de overname van de auto-industrie om dat te redden. Maar nu met uh, zaken die meer met geheime diensten en uh, uh, regimes uh, associeert, die uh, nogal oppressief zijn. En dat bevestigt dat beeld van uh, wantrouwen tegen die overheid die uh, machtsmisbruik uh, uh, toepast. Is die al beschadigd? Ja, want uh, nu zal hij een groot deel van zijn tijd uh, bezig zijn met het uh, handelen van deze zaken. En dat betekent dat hij geen tijd kan steken in het hervormen van de gezondheidszorg. In het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Het herstellen van de economie. Uh, en uh, dat zijn zaken waarom hij gekozen is. En daar zal hij weinig van waar kunnen maken. Brenno de Winter, hoe moet het verder voor um, ja, de gewone burger die toch denkt van... ja, ik, uh, ik word misschien wel afgeluisterd. Of ik, ik voel me er niet fijn bij dat iedereen overal uh, bij kan. Kun je er nog aan ontsnappen? Nou, het kan altijd. Je kunt heel ja, veel zonder, zonder telefoon en zonder internet. Ja, ja, ja, en dat, alles dat is op dus een probleem. Wil je normaal blijven leven? Dan is het nagenoeg onmogelijk, natuurlijk. Um, ik heb zelf een, een Google-telefoon. Nou, daar, daar laat je een heleboel gegevens al, alweer achter. Um, ja, die kan ik inruilen voor iets anders. Ik kan mijn laptop, uh, daar kan ik andere software op zetten. Ik kan niet meer gebruik maken van de cloud. Uh, maar ja, dan nog, uh, weet je, dan kan ik zaken doen in Nederland met een bedrijf dat via de achterdeur misschien wel gebruik maakt van de clouddiensten van Amazon of van Google. Dus, dus dat wordt een heel stuk lastiger. Je zult als, je, als burger gewoon hele kritische vragen moeten stellen van ja, waar worden mijn persoonsgevoelige gegevens verwerkt en hoe doet u dat? Dus, dus ja, dat is, dat is best lastig. Je, kunt, je zou moeten hopen dat um, de Europese Commissie nu in de, in de actie komt en ingrijpt, maar aan het einde van de dag, als het, als het er echt op neerkomt, de Amerikanen zullen uiteindelijk hun eigen wetgeving voor laten gaan. Uh, de Amerikanen kennen niet privacy zoals wij dat als mensenrecht kennen. Uh, dus we zullen, we zullen denk ik voor een groot deel maar moeten laten accepteren dat er griezelige profielen worden gemaakt en hopen dat we daar wat als grotere gemeenschap onderuit kunnen komen, maar in je eentje wordt dat heel erg ingewikkeld. Maar goed, de meeste mensen zijn toch nog altijd zelf de grootste vijand van hun eigen privacy. Ja, maar mensen moeten toch onderling wat kunnen delen... zonder dat je daar uh, je bang moet zijn dat je misschien een, een vreemde mogendheid beledigt. En uh, daar dingen op schrijft. Het is nu al zo dat er mensen in de Verenigde Staten worden geweigerd... omdat ze zeggen van um, uh, New York zal nooit meer hetzelfde zijn als ik geweest ben. En daarmee bedoelen dat ze een feestje gaan geven of een feestje gaan houden. En dan voor terrorist worden en, ja, aangezien. Ja, denk je toch niet over na dat dan een overheid zo beledigd zal zijn... dat je voor de rest van je leven niet meer in de VS welkom bent? Dank u wel. Brenno de Winter, internetjournalist en Koen Petersen, Amerika-deskundige. Dank.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 Het is wat minder uh, gitaar georiënteerd en rauw dan hun gebruikelijke werk. De Arctic Monkeys. Baby, I'm yours. Oog zoekt ooggetuigen. NOS met het oog op morgen is op zoek naar mensen die ooggetuigen zijn geweest van grote of kleine nieuwsgebeurtenissen. Uw aanwezigheid bij die gebeurtenissen is van invloed geweest op uw verdere leven. En als u dat verhaal wilt vertellen op de radio, mail het dan naar oog.nos.nl. Vermeld kort de nieuwsgebeurtenis, de impact daarvan op uw leven en uw naam en telefoonnummer. Nogmaals het e-mailadres oog.nos.nl. Het is definitief einde oefening voor de Vira. Tot 1 oktober krijgt de NS de kans om te kijken naar een alternatieve manier... om een snelle verbinding tot stand te brengen tussen Brussel en Amsterdam. Dat heeft het kabinet vandaag in de wekelijkse ministerraad besloten. In afwezigheid overigens van premier Rutte... want die zat bij de Bilderberg-conferentie in Engeland. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Ja, was eigenlijk wel een beetje een onvermijdelijk besluit. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel, want de Belgische NMBS en de Nederlandse NS hadden al besloten dat ze die trein niet meer willen. Dus uh, kon het Nederlandse kabinet moeilijk anders, zou je zeggen. Maar goed, ze hebben er toch nog een paar dagen voor nodig gehad. Um, hebben vandaag ook allerlei rapporten over de technische staat van die treinen uh, ingekeken en besproken. En dus ging vanmiddag de kogel door de kerk. En dat is natuurlijk niet een besluit waar ze in het kabinet heel blij van worden. Rutte was er niet, dus uh, je moest het doen met uh, vicepremier Lodewijk Asscher. Die heb je gesproken. Laten we eens luisteren wat hij zei. Nou ja, iedereen in de ministerraad die baalt natuurlijk verschrikkelijk van, uh, van dit dossier. Uh, die hoge snelheidslijn had al lang moeten rijden. Uh, nu blijkt uh, dat die treinen niet deugen. Uh, de NS en de Belgische spoorwegen hebben besloten om ze terug te sturen... Uh, aan de hand van allerlei technische rapportages... Ja, we hebben daar uitgebreid over gesproken... en zijn ook tot de conclusie gekomen dat we dat uh, oordeel begrijpen en steunen. U zegt in een bijzinnetje uh, dat die treinen niet deugen. Weet u dat al zo zeker, dat die treinen niet deugen? Nou, als je die rapportages leest, dan voldoen ze niet aan de eisen... die mogen worden gesteld aan betrouwbaarheid, aan veiligheid. En dan is de inschatting van de specialisten ook... dat dat niet, uh, dat dat theoretisch hersteld dat het kan goed worden... Komt. maar dat dat heel lang duurt en met onzekerheid uh, omgeven blijft. Tot na 2018... Ja, dan, dan moet je stellen dat die trein dus niet voldoet, dus niet ja. Nou, Ik vraag het ook omdat de, de, de bouwer van die treinen... Uh, dat Italiaanse bedrijf gisteren op nogal hoge toon zei... dat het ook ligt aan de manier waarop we in Nederland met die treinen omgaan. Maar voor u staat dus al duidelijk vast... dat de verantwoordelijkheid voor het mislukken van dit uh, uh, project in Italië ligt. Ja, kijk, NS is de klant. Ja. En die kopen een product bij de leverancier uit Italië. De klant heeft vastgesteld, en dat is gecheckt en gedubbelcheckt... met second opinions, dat dat product niet voldoet. Uh, en komt dus tot de conclusie, die treinen kunnen hier niet op het spoor. Wij hebben daarnaar gekeken en we zijn niet tot een ander oordeel gekomen. Maar betekent dat dat u klaar bent ook voor schadeclaims uit Italië? Uh, dat is niet aan ons. Dat zal NS zelf als uh, koper, als klant, moeten gaan doen... Maar ik ga ervan uit dat NS alles zal doen om het geld ook terug te krijgen. De uh, NS krijgt nu tot 1 oktober de kans om een nieuw voorstel te doen om die hoge snelheidstreinen daar te laten rijden. Waar baseert het kabinet het vertrouwen op dat ze daarin slagen? Nou, kijk, NS heeft het recht, maar ook de plicht om de hoge snelheidslijn te exporteren. Maar die om treinen ja, ze tot nu toe te niet laten rijden naar Brussel. Um, het besluit over. Dat recht, die concessie, is op zichzelf ook weer een heel ingrijpend besluit. Met grote gevolgen voor de reiziger, maar ook voor de belastingbetaler. Want daar is veel geld mee gemoeid. Wij vinden dat de NS nu met een volwaardig alternatief moet komen. Moet laten zien hoe de treinen gaan rijden naar Brussel. En wij gaan dat beoordelen. En wij maar... gaan dat beoordelen op wat het voor de reiziger betekent. Krijgt die waar voor zijn geld. Maar ook voor wat het betekent voor ons allemaal. De belastingbetaler. Wat kost het? Maar kennelijk hebt u nog de illusie dat de NS daarin zal slagen. En waar baseert u dat vertrouwen dan op? Of NS... de hoop misschien? NS heeft dat recht gekregen om dat te doen. En moet dus ook nu de kans krijgen om te laten zien hoe ze dat doen. Je zou ook kunnen zeggen, we vragen aan andere marktpartijen... aan de Veolia's of de Arriva's van deze wereld... om ook te komen met een voorstel. Waarom heeft het kabinet daar niet voor gekozen? U moet niet onderschatten wat een ingrijpend besluit het is... om in een lopende vergunning, een lopende concessie dan nu, plotseling vandaag, te besluiten dat je die concessie intrekt. Dat zijn, wij, wij zijn gehouden als kabinet om alle besluiten die we nu nemen... heel zorgvuldig te nemen en telkens te letten op het belang van de reiziger... en wat het kost. Om die reden uh, ligt het veel meer voor de hand om te zeggen... NS krijgt de kans om een volwaardig alternatief te bieden... maar het moet wel voldoen aan onze eisen. Dus is het meer een juridische overweging dan een kwestie van vertrouwen? Begrijp ik dat goed? Uh, NS zou dat moeten kunnen... Maar we gaan wel heel precies kijken of ze het ook kunnen. Ja. Uh, het, is, ja, het gaat hier over hele grote belangen. De belangen van de reiziger, maar ook van ons allemaal, de schatkist. Het gaat er inderdaad ook om grote bedragen. Heeft u al enige indruk van uh, de schade die uh, de staat hierdoor leidt? Minister Schultz heeft er eerder al in de vorige kabinetsperiode... 400 miljoen euro moeten afboeken vanwege de eerdere strop. Uh, staatssecretaris Mansveld zei afgelopen maandag... dat het inderdaad een miljoenenstrop is. Enige indruk van hoeveel? Nou, we weten dat de NS 120 miljoen of 140 miljoen... om die, die orde van grootheid heeft overgemaakt. Heeft betaald voor, voor de, de treinen. treinen. Uh, maar stelt nu vervolgens vast dat die treinen niet voldoen aan de eisen. Dus zij zullen moeten proberen dat geld terug te krijgen. We weten allemaal dat wordt voer voor juristen. Uh, de kans dat je alles terugkrijgt is niet al te groot. Maar rekent u er dan op dat de strop groter is dan die 120 miljoen? Want u zegt zelf de kans dat het terugkomt is niet zo groot. Uh, de kans dat NS de concessie... Zij de kans dat het kan allemaal halen. terugkomt ja, ja. Uh, is niet groot. Ik durf daar geen inschatting van te maken. Wij vinden dat de opdracht voor de NS is nu alles terughalen... zoveel mogelijk doen om de schade te beperken. En op die manier kijken wij naar het hele dossier. Uh, de vraag hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen... die wordt vanzelf gesteld. Daar gaat de Kamer ook naar kijken. Maar wij enquête. moeten zorgen dat we heel precies, heel zorgvuldig... Iedere stap nemen en telkens denken aan de reiziger, maar ook aan het geld. Ja. Het leek er deze week een beetje op dat het kabinet achter de feiten aan het aanhollen is. Want vrijdag uh, hebben ze in België het besluit genomen dat die Vira maar even niet meer moest. Uh, de NS maandag. En een paar dagen later komt het kabinet nog met een besluit. Het leek erop alsof het de regie ergens anders lag, maar niet hier in de treffenzaal. Nou, ik vind dat de Nederlanders van het kabinet mogen verwachten... dat we de tijd nemen om heel precies te kijken naar een zaak met dit belang. Maar het onvermijdelijk besluit? De Belgen hadden die treinen allemaal nog niet betaald en gekocht. Uh, Nederland heeft daar veel meer te verliezen. Dus wij hebben gewoon de technische rapporten opgevraagd... op grond waarvan NS het besluit had genomen. Maar... Daar hebben we naar gekeken. En nu hebben we vandaag gezegd... inderdaad, wij hebben geen andere conclusie. Uh, je hebt een mediawerkelijkheid waarbij... omdat de Belgen A zeggen, Nederland B moet zeggen... maar men mag van ons verwachten dat we juist in dit dossier... gezien die enorme belangen... Heel precies kijken en dan duurt het maar een week langer. Maar hebt u ergens tussen maandag en nu de, de indruk gehad... dat het besluit nog anders had kunnen uitvallen dan ook stoppen met de Vira? Zelfs als je de indruk hebt dat het niet anders kan... heb je nog de plicht om je ervan te vergewissen dat het een verstandig besluit is. dat doet het kabinet. En dat gaan we ook de komende tijd doen. We zullen het stap voor stap doen en we moeten telkens ons ervan vergewissen... dat het verstandig is wat we doen. Nederlanders hebben er niks aan als je uh, hals over kop in zo'n dossier besluiten neemt. Integendeel, het kost veel geld. Het gaat om grote belangen voor heel veel reizigers. We moeten dat zorgvuldig doen. Er waren deze week twee geluiden te horen uit het kabinet over die VIRA en over uh, dat besluit van NS. Staatssecretaris Mansveld zei maandag: Het is een verstandig besluit dat NS niet meer met de VIRA wilde rijden. Maar de minister van Financiën was een dag later toch behoorlijk genuanceerder. Nou, we leggen eerst nog even alle scenario's naast elkaar en dan komen we daarna pas tot een oordeel. Uh, is het kabinet nu weer helemaal op één lijn? Um, dat is het kabinet zeker. En het zijn ook verschillende rollen. Um, we moeten, en dat is dus de taak van de staatssecretaris... de reizigersbelangen voor ogen houden. Rijden er morgen gewoon weer treinen uh, naar België. Maar daarnaast zijn we ook nog de eigenaar van het bedrijf NS, de aandeelhouder. En die rol die wordt gespeeld door de minister van Financiën. En daarbij hoort het dat je niet alleen kijkt naar de reizigersbelangen... maar ook naar de financiële belangen. Uh, daar hebben we het in het kabinet ook uitgebreid over gehad vandaag... We zijn met elkaar tot het besluit gekomen dat het verstandig is om de trein af te bestellen... en dat we in de vervolgstappen en op de reizigersbelangen en op het geld letten. Dus die twee gaan in de toekomst wel samen, want u zegt de afgelopen weken was... Afgelopen weken hebben zij permanent. het belang van de reiziger tegenover het belang van, nee, nee, of naast het belang naast. van de naast. het belang van naast. Het zijn schadkist. twee belangen. Uh, het zijn twee belangen. En ook de afgelopen weken hebben Dijsselbloem en Mansveld samen opgetrokken... in dit netelige dossier. Dat blijven ze ook doen. En wanneer is er een volwaardig alternatief? voor de uh, reiziger die van Amsterdam naar Brussel wil? Nou, dat hangt af van de frequentie en de snelheid. Uh, dat is niet aan mij om daarover te oordelen. Daar moeten de specialisten naar kijken. Wat, is, wat heeft een reiziger nodig? Waar mag hij van op aan? Uh, hoe snel en hoe vaak moet je naar Brussel kunnen rijden? U weet, er rijden nu 16 acht keer. per dag. De staatssecretaris. Uh, de staatssecretaris heeft gesproken over 16 keer. Dat is ook haar expertise. Maar we gaan daar, uh, als dat alternatief er is... heel precies en heel scherp naar kijken. Okay, dank u wel. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Al-Walid bin Talal is woest. De Saoedische prins is niet te spreken over zijn plaats op de Forbes Rich List. Dat is zeg maar de Amerikaanse quote 500. Want de sheik staat maar op nummer 26 en dat vindt hij veel te laag. Paul Arts is docent internationale betrekkingen in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, hij is uh, boos. De meeste mensen willen helemaal niet op zo'n lijst voorkomen. Maar hij vindt dat hij te laag is ingeschat. Ja. Waarom vindt hij dat zo erg? Nou, de uh, prins is een uh, ontzettend ijdele man. Uh, die nogal hoog te paard zit in de financiële wereld. En dus ook uh, dat wil laten terugkomen in de lijsten waar hij heel graag op prijkt. En dus liefst zo hoog mogelijk. Dus als hij lager staat dan hij uh, vindt dat hij moet staan, dan word je er inderdaad ziedend over. En dat is hij ook wel. Ja, 20 miljard hebben ze hem ingeschat. En hij zegt dat daar kan zo nog 10 miljard bij. Ja, kijk, niemand die, die het weet natuurlijk, maar uh, er is wel een andere uh, Bloomberg, dat is ook zo'n miljardairslijst, en die schat er wel hoger in. Dan komt hij toch wel in de buurt van de 25 miljard. Dus het zal waarschijnlijk wat meer zijn dan nu voorop zegt, maar ja, daar hebben we het over, hè? Ja, rijk is rijk, zou je op een gegeven moment uh, moeten ja. zeggen. Waar, waar is die zo rijk mee geworden eigenlijk? Hij is uh, redelijk klein begonnen, maar hij is dus een, een ontzettend kiene uh, belegger, zo is gebleken. Hè? En uh, heeft in vrij korte tijd eigenlijk een enorm imperium opgebouwd. De zogeheten King the Holding. En uh, ja, dat rijdt van enorm uh, goede beleggingen in hotelketens, in het westen met name. Vooral in Engeland en Frankrijk, maar ook in de Verenigde Staten. En verder heeft hij hele slimme investeringen gedaan. Grootschalige investeringen met grootschalige opbrengsten in westerse bedrijven als Apple, Citigroup, Time Warner, Motorola... Euro Disney en ga ze maar door. Nou, met succes dus. Is het ook ja. een, een conservatieve man? Want um, dat zijn veel rijke sheiks, maar, maar hij ja. niet zo, geloof ik, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Daarom ligt hij ook niet zo goed in de koninklijke familie, denk ik. Want er wordt wel gespeculeerd, zou hij misschien een kandidaat zijn... om de huidige koning op te volgen. Maar dat zit er toch niet in, omdat hij... ...duidelijk afwijkende opvattingen heeft over bijvoorbeeld de rol van de vrouw. Daar denkt hij heel erg progressief over... ...in tegenstelling tot veel van zijn uh, prins en collega's binnen de familie, zeg maar. En uh, ja, ook zijn vrije manier van bewegen. Uh, de manier waarop hij zich in het Westen begeeft en zo... ...dat is allemaal niet zoals het eigenlijk hoort... ...volgens de strikte regels van de uh, Wahhabitische islam... ...die dominant is in Saudi-Arabië. En dan ook nog eens voor sloeber worden uitgemaakt... Hartelijk dank, ja. Paul Arts. Goedenavond. Oh, okay. avond. En zo zijn we aan het einde gekomen, althans bijna aan het einde gekomen... van deze aflevering van Met het Oog op Morgen. Straks op deze zender Casa Luna met Jilien Plach. En daarin ontvangt zij modeontwerper Shaak Hulkes... want morgen begint in Arnhem de modebiennale. En het thema van die modebiennale is fetischisme. En Sjaak die vertelt over mannen met een kledingfetisch... over pionieren in, Antwer, in Arnhem en over zijn eigen fetishes. En morgen is er ook weer een aflevering van Het Oog op Morgen... dan met Max van Wezel. En daarin gaat het onder meer over Louis Couperes... die maandag 150 jaar zou zijn geworden als hij nog had geleefd. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden.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 Dit is Radio 1.